Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de komende weken blijft het s'avonds stil op straat. Het kabinet heeft besloten om de avondklok te verlengen, al is het effect nog niet helemaal duidelijk. Het kabinet is vooral bezorgd dat het aantal nieuwe coronabesmettingen anders misschien weer snel gaat stijgen, denkt verslaggever Xander van der Wulp. De avondklok die blijft nu gelden tot 2 maart. Net als alle andere coronamaatregelen, maar er wordt wel bijgezegd: naar die avondklok gaan we steeds opnieuw kijken of we er niet wat eerder van af kunnen. Maar ik denk... Dat we daar niet al te zeer op moeten gaan rekenen. Volgens de politie gaat het trouwens lukken om ook de komende drie weken in de gaten te houden of mensen zich aan de avondklok houden. Agenten hebben de afgelopen weken al flink wat boetes uitgeschreven, maar de meeste mensen houden zich aan de regels. Let op als je in Limburg en Oost-Brabant de weg op moet. Het kan daar vannacht zo koud worden dat het strooisout niet meer goed werkt. Volgens het KNMI kunnen natte wegdelen opvriezen en dan wordt het super glad. In een verpleeghuis in Belm in Duitsland zijn 14 ouderen besmet geraakt met de Britse variant van het coronavirus. Dat is best opvallend, want ze hadden allemaal al twee prikken van de Pfizer-vaccin in hun arm gekregen. Tot nu toe hebben de ouderen milde of geen klachten. Veel treinen kunnen nu niet rijden omdat er sneeuw tussen de wissels zit. Gek eigenlijk, vinden ze bij de TU Delft. Want daar hebben ze tien jaar geleden al een nieuw soort wissel bedacht. Die beweegt niet van links naar, naar rechts, maar van boven naar beneden. Ze laten hem zien aan onze verslaggever. En als we nu met de wielstel rijden, dan gaat hij. gaat hij rechtdoor. Gaat hij rechtdoor. En dit is niet gevoelig voor sneeuw? Nee, als sneeuw bovenop ligt, dan uh, mag niet uit. De trein kan gewoon uh, doorrijden. Het systeem is jaren geleden gemaakt met subsidie van ProRail, maar verder hebben ze er eigenlijk niet in geïnvesteerd. Kon beter, vinden ze bij de Unie. Je moet verder met het uh, geschikt maken voor, voor in de praktijk. Het ligt hier nog steeds en het ziet er nog net zo uit als uh, zeg maar tien jaar geleden. En dat is een beetje jammer. Het weer nog koud natuurlijk, maar wel droog vanavond en minder wind. Vannacht koelt het nog een stuk af, mogelijk tot min 10. Morgen is het bewolkt, er is minder wind en het wordt min 7 tot min 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam vanwege de gladheid. Wat opvalt in Noord-Holland is de N201 Hoofddorp Hilversum. De weg is in beide richtingen dicht tussen Uithoorn en Meidrecht. Het komt door een auto met pech.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 Uit het polderlandschap. Uit de, de laatste metropool voor de afsluitdijk. Dat zou mijn zus dan zeggen. Maar die komt ook daar vandaan. Uit Alkmaar. En daar komt deze band ook vandaan. Namelijk... Portland Row. en Ik hoorde ze afgelopen zaterdag bij collega Willem de Waard... elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2. bij Radio Capelle met het programma Zwaardvis. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken... dat dat ook een heel leuk programma is om naar te luisteren. En daar zat onder andere Gijs van Portland Row erin. En de, ja, ze hebben wat verteld over onder andere deze single... en waar ze mee bezig waren. Nou, ik zeg dat nog niet eens. En een half uur geleden hebben ze er nog iets opgepleurd... op, op hun sociale media... Waarover ze zeggen van... Nou jongens, uh, je kan je wel beter indenken. Want de Winter is in aantocht. En wat hebben ze gedaan? Uh, ik uh, denk dat er een paar brave huisdieren die de bandleden hebben... dat ze die daarvoor eventjes gestrikt hebben. En dan hebben ze wat uh, mutsen en wanten. En, en uh, allerlei onverwante winterartikelen hebben ze op die... Op die, op die koppen van die beesten neergezet. Een kat en een hond zie ik dan. Uh, in, de, ja, in, de, in een complete Portland Row uh, uh, setting. Of uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, uh, de, de, de, de design. Dat is het woord wat ik zocht. Uh, en dan zie je dus dat je gewoon mutsen had. Wanten en allerlei uh, dat, dat soort artikelen kunt krijgen. Maar, uh, ik denk alleen dat ze misschien. Uh, uh, dat de oom post of tante post wel wat laat is. Want ja voor ze die zijn zijn doorgekomen. Is, is, is, het, is het allemaal weer voorbij denk ik dan. Maar goed uh, het is wel heel uh, erg leuk. Uh, tweede uur uh, we gaan straks ook uh, praten met een stevige band, tenminste uh, een van de leden van de stevige band van Temple Renegade maar het zijn nu hele brave jongens want ze hebben een akoestische uh, EP uitgebracht uh, Sven Murdenhorf die gaan we straks uh, even bellen uh, want uh, het, uh, de EP heet Line in the Sand maar er staan allerlei nummers die ze uh, eerder hadden uitgebracht in een volle uh, sterkte uh, als we dat hier zouden doen, dan zouden de ramen niet meer in de sponningen zijn. Maar ik denk als we bijvoorbeeld Line in the Sand hier uh, zo zouden uitvoeren... dan uh, kan het wel, maar ik weet niet of die jongens dat uh, graag willen. Wie dat uh, zeker niet kunnen, denk ik... of misschien kunnen ze het ook wel... in een uh, akoestische setting kunnen spelen, is Von V. Zit er al een tijdje in. 6 a.m. Let's go. Die deels uit Amsterdam en deels uit Rotterdam komt. Uh, ja, het is, uh, het is wel een contrastrijke band zou ik kunnen zeggen. 010 en 020 bij elkaar verenigd. Dat kan dus wel. En een van de nummers die ik persoonlijk heel erg mooi heb gevonden van 2020... is het singeltje van The de, de Arthurs. Uh, met uh, Robin Den Drijver in de hoofdrol. Uh, het staat heel optimistisch ook een toerschema. Maar uh, we moeten er uh, toch aan geloven dat uh, waarschijnlijk dat niet gaat lukken. Uh, uh, ik, ik zie ook iets staan van. Uh, nou, ergens 18 april. In de boerderij in Zoetermeer. Dat is uh, een support act voor Viesjes Z. Dat heb ik ook afgelopen zaterdag. Bij uh, vriend uh, Willem de Waard uh, weten uh, te onthullen. Uh, ja, ons. Uh, nou, hij, ont, uh, hij kwam er mee kom kom ernaast niet uit in deze zin, maar uh, hij kwam er mee en ik denk zo... WVZ is een uh, legendarische band eerlijk gezegd, maar ze bestaan dus nog uh, steeds. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, ongeveer daar zo'n beetje de omslagpunt... en dat er dan wel iets mogelijk is met optredens in, de, in dat opzicht. Maar goed, uh, zover is het nog niet. We moeten het voorlopig nog gewoon doen met een uh, soort uh, isolatiesessies... of quarantainesessies, hoe je het maar noemen wilt... Uh, en anders uh, is het gewoon nog ergens in een lege postzaal met, uh, met een uh, livestream. Dat is dan misschien uh, de manier. Von Vee hoorde je daarvoor nog met 6AM. En dit is een van onze paradepaardjes bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Engel samen met Paul de Munnick en Breek. Stort nog. Eén keer mijn hart uit, tegen beter weten niet. Want het maakt jou toch geen zak uit dat ik breek. Stond nog één keer mijn hart uit, tegen beter weten niet. Nog één keer, nog één keer. Ik vond de liefde van mijn leven, maar zij vond van niet. Dus keek toe hoe alles weer in het honderd liep. Daar is niks van over, het is de laatste keer zeg ik Maar vrees dat het is gelogen, ben gescheen van wie ik was Ik ben zonder jou beter af, toch smeek ik lieve schat, blijf, blijf. Ja ik heb gesopen, mijn aangeschoten beeld, want jij haalde de trekker over En ik schrijf het trekker over, is was je mijn liefde Nu ben je een liedje, want waar vrouwen verdwijnen, blijven teksten over En met loten mijn snieken spring ik weer in het diepe mijn hart op mijn dubbele tong, op het plein waar het gesukkel begon En ik geef me nog een laatste keer pijnlijk bloot, mijn hele lijf vol ijdele hoop Stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten Want het maakt jou toch geen zak uit dat ik breek Stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten So the you een collega gehad. Inmiddels is hij uh, gemeentevoorlichter geworden, Walter Sands. Die uh, zei vorige week wat een geweldig nummer is dit. Ja, nou, uh, bij deze dan. Uh, Anna met Happy Pill. Ik weet dat Walter ook uh, wel een uh, smaakje had als het gaat om uh, soul, of in ieder geval ook met een beetje dance-achtig Laagje erin. En uh, dat zat uh, bij deze toch wel uh, verstopt. En Anna, uh, Anna, driemaal in. Met uh, Happy Pill en daarvoor Engel. Samen met Paul de Munnik. Want uh, ja, de meeste mensen denken, dat is toch Paul de Munnik. Inderdaad, dat is Paul de Munnik. Met het nummer Break. Uh, we gaan uh, praten met uh, Sven Mundorf. Goedenavond Sven. Hallo Ja, uh, want uh, Temple Renegade heeft ook uh, weer wat van zich laten horen. We uh, doen al een week of drie. Uh, hebben we vol out uh, gekozen van de, de EP Line in the Sand. Want jullie dachten, nou als we dan niet uh, kunnen optreden... dan uh, gaan we toch iets uh, uh, doen aan onze nummers. En het zijn allemaal akoestische nummers uh, geworden. Ja, kijk, we dachten van we moeten in de coronatijd toch even de juiste en de heavyste altijd allerlei tijden uitbrengen. En dan, uh, inderdaad even akoestisch op neerleggen, ja. Ja, um, ja want, uh, want normaal gesproken uh, zijn jullie wel een stevige bind. Inderdaad, ja. Dus normaal gesproken is het uh, volop distortion en uh, heavy nummers en uh, heavy beats enzovoort. Maar ja, goed, uh, nu is het wat lastiger om, om live te kunnen spelen. Dus we op het moment, net als uh, veel van onze collega's, niet op. Uh, ja. En dan dacht ik, nou ja goed, wat kunnen we dan anders nog een beetje doen? Ja. En dan uh, leek een akoestisch ip inderdaad nog goed te denken. Ja. Uh, is het ook een ontdekkingsreis uh, voor jullie geweest om te kijken van, kunnen we dat ook? Ja, dat is best wel grappig. We hebben het ja. in de band wel eerder over gehad. Maar dat wilden we eigenlijk nooit echt doen. Er was dus eigenlijk niet zo'n grote motivatie daarvoor. Mede omdat we eigenlijk allemaal meer van een zware werk zijn, hè? Mm -hmm. Maar ja, goed, uh, dan was het toch even schakelen en even aanpassen. En, en toen waren we begonnen en dat was toch even, even zoeken en even knutselen. Van, goh, wat, wat doe je nou met zo'n heavy nummer? Hoe vertaal je dat? En ja, in het begin lukte dat niet heel goed, maar dan zeiden we van, nou, oké, okay, laat die nummers even helemaal uit elkaar halen. Een paar stukken opnieuw erin schrijven en dan zie je opeens van, hey, goh, het lukt toch? En uh, ja, zo zijn we dan met één nummer begonnen en dat is dan een beetje uitgegroeid. Ja, inderdaad. Uh, is het, uh, als het, uh, de situatie nog zo blijft zoals die blijft, dat je dat misschien met meer nummers nog gaan doen? Dat kan zeker. Uh, we hebben het al bij stilgestaan om misschien zelfs een heel setje hiervan te maken. Ja. Uh, je kan er natuurlijk uh, meerdere dingen mee. Stel dat de dingen weer wat normaler worden, je kan dan zijn er cafeetjes hiermee doen? Of je kan midden in een set, twee of drie zo nummers er tussendoor yeah. spelen. Dus er zijn zeker nog wel mogelijkheden, ja. Ja, want eh, kijk, nu zijn deze akoestisch. Eh, ik, ik weet nog, ergens van de zomer, eh, dan, moest je, eh, dan kon je dus optreden voor ongeveer 30 mensen. Maar die moesten allemaal op de krent zitten. En dan zit je eh, naar een stevige pente, dus een mospit of wat dan ook, zit er dan niet in. Nee, inderdaad. Uh, ik, heb, ik heb inderdaad ook video's daarvan gezien. Uh, hier in Den Haag bijvoorbeeld had je een paar festivalletjes ja. Als die sturen vrienden van die van die videoclipjes. Maar ja, inderdaad, uh, dus mensen zitten daar een beetje, die staren dan naar dat bandje, gedanst wordt er niet, gedanst wordt er niet. En ja, dat is voor toch een heavy band uh, wat minder, moet ik zeggen. Ja, uh, dat, uh, uh, uh, ja. Kun je dan eigenlijk niet uh, de energie die jullie dan hebben, eigenlijk over zo'n podium, dat kan je dan niet overbrengen uh, naar een zaal? Die daar alleen maar eigenlijk naar jullie zit te kijken Ja, van wij willen wel, maar we kunnen niet. Omdat we door Oom Rutte en Van Dissel uh, daar neer worden gezet, uh, bij wijze van spreken. Ja, om Rutte, ja. <laughs> ja. <laughs> nee, inderdaad. Maar ja, het, het, kan, het kan heus wel en ja. er zijn ook wat meer melodieuze stukken enzovoort. Dus no. het is niet dat we het niet uh, kunnen. Maar ja goed, als, als band ben je ook een beetje afhankelijk van hoe het publiek reageert. Ja. Je kijkt van springen mensen, dansen mensen. Mm -hmm. En als we dat doen, ja, dan, dan, dan speel je net dat kleine stukje beter natuurlijk. Ja. Uh, en, en ja, als mensen daar maar een beetje zitten. Um, ja, doe ik me denken aan een, we hadden eens een keer een tour, een paar jaar geleden in Engeland. En dan speelden we in een soort van eetcafé-tje, barbecue-achtige tent. Ja. Dan was dan ook zo'n opzet, dan heb je allemaal mensen aan tafel, die zaten een beetje aan de avond even. Ja. En uh, ja, we speelden daar en we hadden er eigenlijk helemaal geen goed gevoel bij. En uh, na de show kwamen mensen naar je toe van, ja, goh, wat een leuke set en dit en dat. Maar als je dan zelf op het podium staat, dan, dan krijg je die vibe niet echt Nee, nee uh, ja, dat, is, dat, dat is toch altijd wel weer iets uh, bijzonders. Maar ik, uh, ik, ik, ik zit even een beetje door, door de line in de sand. Uh, bijvoorbeeld uh, een van die nummers Voyne, Voynich Last Dream... die uh, komt ook uh, van een album the All, is One, uh, the All Is None. Dat klopt, ja. En Fallout komt ook uh, van datzelfde uh, album. Uh, uh, dat zijn, uh, dat zijn uh, stevige nummers. Klopt, dat zijn ja. best wel stevige nummers, inderdaad. Maar kijk, we zijn natuurlijk heel klein beetje lui geweest en we hebben naar het album geluisterd en gekeken van goh welke nummers kun je nou wat makkelijker naar akoestisch omzetten en, en *voyage* begint eigenlijk ook vrij zacht. Ja. Maar, maar ja, goed, later komt er best wel uh, stevige dubbelkick en dat soort dingen. En daar hebben we toch even nieuwe stukken voor moeten schrijven. Ja, oké. Okay, dus dat, dat was niet de vertaler. Ja, uh, ik zou bijna zeggen... Kijk, mijn techneuten die zitten uh, tegenover mij. Uh, we, zi we zitten altijd van... Ja, uh, bands die kunnen wel spelen... Maar dan moeten ze in een soort huiskamersetting uh, kunnen spelen. Ja, uh, dat zit, uh, bij jullie natuurlijk uh, is dat uh, natuurlijk wel een heel ander verhaal. Maar uh, ja. met uh, line, of, uh, line in the Sand zouden wij zeggen... ...kom volgende week bij wijze van spreken dan maar langs... Uh, ...om uh, een acoustic setje te spelen. Dus bij deze staat die uitnodiging... Uh, ...staat die, uh, als alles ja, weer mag, hè? Als het weer mag, ja, heel graag. <laughs> zelfs, uh, zeker. Ja. Maar inderdaad, dat, dat is dan wat nieuws voor ons... ...van die huiskamersetting. Uh, dat, dat hebben we zelfs... één keer meegemaakt. Ja. Uh, een hele kleine... Kroeg groeg zo'n bruin ja. met, met uh, hele kleine versterkers. En toen was het nog steeds veel te hard. Ja. Dus toen werden we ook weer gevraagd door de eigenaar om dat twee nummers te stoppen. Van, nou, ja, <laughs> <Ja>. <laughs> dat wordt het niet. Nee. Uh, uh, smaakt het uh, toch nog uh, een beetje naar meer? Dus uh, komt er nog een soort line in de cent 2? Um, misschien niet per se line in the 2, maar de extension of the line in the sand, Dus op de verlenging daarvan. Ah oké, dus dat staat uh, eventueel nog wel op het, uh, het wensenlijstje. Maar ja, ik zeg nogmaals, je kan natuurlijk veel meer als je op een gegeven moment ook uh, in staat bent om akoestisch te spelen, denk ik. Ja, laten we het zo zeggen, als oom uh, Rutte ons inspireert, dan uh, zit het te zeggen. Ja, <laughs> ja die oom Rutte die heeft het weer gedaan. Maar goed, uh, ja, uh, <laughs> uh, goed uh, laten we het daar maar niet over hebben, want dan wordt het weer een heel politiek verhaal. Uh, <laughs> uh, even, ja, oh, ja, want, ja. want ik zit me voor te stellen, Den Haag uh, lijkt me best wel een uh, bruisende stad. Uh, dat lijkt me nu een beetje een dode, dode boel, als ik het uh, zo uh, van jou hoor. Ja, dat gebeurt niet zo heel veel. Nee. Nee. Ja. ja, natuurlijk afgezien van uh, al die actie die we de laatste paar uh, dagen natuurlijk hadden. Want het is niet zo'n met muziek te maken. Nee, oké, maar dat is zo'n beetje met een sjaal en een integraal helm op... en wat koevoeten en we rukken wat stenen eruit en we gaan een beetje onrust. Dat is natuurlijk niet een avondje uit. Even weer terug naar het... Verhaal van jullie. Is dit natuurlijk ook een tijd dat je dan ook na gaat denken van... nou, we kunnen wel weer nieuw materiaal of zo gaan schrijven. Is dat, is dat dan ook een, een, een mogelijkheid? Dat je ook, ook daar, daar weer over na gaat denken? Ja, daar hebben we inderdaad over nagedacht. En zeg maar, toen het allemaal net een beetje begon laatst jaar... zijn we er ook aan begonnen. Ja. Maar ja, goed, de timing van dat geheel... nou ja, oké, okay, dat komt voor niemand uit natuurlijk. Maar ja. in ons geval was het ook zo... we hadden net die holders dan uitgebracht. Ja. Uh, en net iets van uh, één release show gedaan... en dan nog een, een show. En, en, en toen ja, begon, begon het al een beetje met de corona. en ja. Kijk, we zeiden dan... Nou ja goed we kunnen wel een heleboel nieuwe nummers uh, schrijven en spelen... maar we hebben het, het album eigenlijk nog helemaal niet getoerd. Oh, dat idee. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is wel dubbel, uh, dubbel op natuurlijk. Hè, als dat op een gegeven moment uh, uh, uh, van het slot afgaat. Ik denk dat uh, dan een hele hoop uh, bands en muzikanten wel los uh, kunnen gaan. Heb ik het idee. Ja, en dat is zeker de bedoeling. Ja. Ja. Uh, ja. Zit, er, uh, zit er dan toch nog er, ergens uh, later in het jaar dat jullie misschien uh, nog uh, ja, ergens op uh, kunnen duiken? Ja, als, als dat uh, weer kan en mag, dan, dan zeker. Ja. Er staat pokelen, dus tot uh, heel veel. Ja. Uh, zijn er ook um, uh, al zalen of, of, of gelegenheden die jullie al uh, benaderd hebben daarover of, niet, of nog niet? Ja, dat hadden we wel gedaan en er waren een paar bekende natuurlijk. Eentje was de Lazarus in Leiden en dan hadden we ook de Muziekondiër in Den Haag. En er waren wat kleinere festivalletjes met andere metalbands ook. Ja. En die werden nu al een paar keer verschoven en dan is gewoon alles even stopgezet. Ja. Uh, want uh, het is natuurlijk niet alleen maar de bands, maar ook, ook de zalen zelf. Die weten ook zelf niet waar ze aan toe zijn. Hmm. Dus uh, ja, we zijn natuurlijk allemaal van elkaar een beetje afhankelijk. Uh, hoewel ik uh, gehoord heb, maar enkele weken terug, dat uh, uh, de programmeurs uh, gewoon vanaf juli uh, gewoon al wat kunnen, kunnen gaan doen. Uh, want de uh, oom overheid zegt uh, van, nou, wij staan wel garant uh, daarvoor. Dat heb ik wel uh, gehoord. Net ja, als de laatste paar maanden zeker. Ja, nou ja, goed. Oké, okay, maar <laughs> ja, uh, ik hoor aan jou dat je dat iets, iets wat uh, sceptisch uh, bekijkt in dat, dat, dat opzicht. Ja, nou ja, gerand garant staan, wat betekent dat... Uh, het wordt toch even weer aantasten en kijken... Uh, ja. hoe mensen, zeg maar, ook weer naar live muziek gaan... en hoe ze daar tegenover staan. Maar dan denk ik dus misschien dat juist zoiets akoestisch... ook, ook heel praktisch kan zijn. Hm. Dat je wat meer voor een kleiner publiek of een kleiner podium... toch uh, geprobeerd naar af te tasten van... Hey, wat vinden mensen hiervan? Dan zijn ze weer bereid een ja. beetje te gaan stappen en naast elkaar te Ja, nou, ik zat ook te denken bijvoorbeeld aan vorig jaar toen, toen het net weer allemaal mocht. Toen uh, heb ik uh, naar een livestream van Zuiderpark, omdat uh, Hanneke Laura daar ook uh, een optreden gaf. Uh, en dat, dat dacht ik ook. Van, uh, nou, Als dat weer zoiets, uh, dan zouden jullie daar ook uh, kunnen staan uh, met een akoestische set bij wijze van spreken. Ja, het is even, even iets anders voor ons. Maar het geeft zeker die, die eerste stap weer om, om um, weer uh, ja, live te kunnen spelen en op te kunnen spelen. Goed. En, uh, ja, hopelijk ja. komen we er afgrotere dingen eraan natuurlijk. Hè, dat ja. je vol volume kan blijven. Ja, laten we, het, laten we het nog even doen uh, met uh, een van de nummers die op uh, Line in the cent uh, staan. Ik uh, draai hem al een, uh, al een paar weken. Fallout. Mm -hmm. Vind je dat een goed idee? Fallout, prima. Dan doen we die. Oké, okay, dan komt hij uh, nog een keer. Hier is uh, Temple Renegade met Fallout. ...in de uh, in Alternative FM zitten. Die heet uh, Kirina Gijssen. En zij uh, is ook... ...redacteur van uh, 3 voor 12 Noord-Holland. En komt... Uh vaak met, of nou ja, regelmatig met, met dingen waarvan we dan zeggen van, nou, die gooien we er gewoon op het lijstje, hè? en dan hebben we er ook later iets aan. Uh, Teddy's hit heette dit uh, Suffer, en uh, ze komen uit Aalsmeer, zoals uh, gezegd. Um, en ja, Noord-Holland uh, bruist in ieder geval wel van uh, de nodige activiteiten. Uh, en H-pop is ook bezig, uh, want uh, die roeren zich al, want uh, er wordt alweer gepropageerd over de inschrijving van de popprijs van Amsterdam. En dat gebeurt in samenwerking met de muziekpodium P60 uit Amstelveen. Dus dat uh, is uh, gaande. En wanneer dat uh, helemaal zijn beslag gaat krijgen. Dat uh, zul je dan uh, ter zijnde tijd ook allemaal te horen. Volg daarvoor de sociale media. Want dat, uh, wordt, uh, uh, dat is wel de plek waar je het uh, kan vinden. Temple Renegade hoor je daarvoor met uh, Fallout. Line in the Sand. Dat is, uh, Fallout is het uh, nummer wat we heel vaak op het lijstje hebben staan. En wat ook regelmatig uh, hier bij Alternative Vems te horen is. Nu aandacht voor de nieuwe single van Headfirst uit Leden. En ja, het is weer uh, enigszins Nirvana-achtig wat uh, we weer uh, terug horen in uh, Headfirst. Hey you. al niet uit, uh, tenminste. Een week of twee is die uh, nog maar uit. 22 januari uh, zag je het levenslicht. Uh, déjà vu. En uh, een van de, de nummers uh, die erop uh, staat is... Out of Control. Ja, dan hoor ik je wel denken aan de andere kant van... Déjà vu. dat was toch ooit een titel van een uh, legendarisch drietal. Crosby, Stills, Nash... En ik ben misschien ook Neil Young. Hè? Dat waren toch vier illustre muzikanten. Die hadden toen ook al déjà vu uitgebracht. Maar goed, maakt niet uit. Het is totaal andere muziek. En het, ja, de leden van sommige leden van de band die hebben hun opleiding gehad aan het Alberda College. Ja, daar komen meestal wel goede muzikanten vanaf. Denk aan Suzanne Sanders, denk aan Low Edict Sound System. Dat zijn allemaal mensen die daar uh, een opleiding hebben gehad. Dus uh, ja, ik bedoel, uh, dat zijn niet zomaar uh, kinderachtige mensen... die daar uh, wat muziek uh, lopen te maken. Geen prutsers om het uh, zo te zeggen. Dus uh, datzelfde geldt dus ook uh, voor Zester Zonnebloem. Want uh, dat is de naam van de band. En uh, dit uh, nummer, dat is ook een van de nummers die op die debuut-EP staat. Daarvoor hoorde je Head First... Uit Leiden. Uh, we hebben het vorige week hadden we Roovers King uh, hadden we ook in de uitzending. Daar komen we nog wel een keer op uh, terug. Maar uh, in Leiden bruist het ook uh, wat dat er gaat. Uh, ook een van de nummers die bijna nagelvast in uh, het lijstje staat... komt ook weer bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, vandaan. En uh, ja, het is uh, erg bijzonder. Want het, uh, de man uh, komt uit, meer uit het uh, filmgenre. Maar uh, hij maakt toch ook hele mooie muziek. Waak met In een Droom.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 Dit. En achter de achterwaakhond schuilt geen waakhond, maar Kasper Buitendijk, dat is de, de man bij uh, wie het gaat. Uh, ik uh, kijk even naar voren, hè. want uh, het is uh, nou, nog uh, even en uh, dan uh, moeten we zeggen: er is alleen jarig. Ah, hou op <laughs> Hoe voelt dat dan? Ja, oud. <laughs> Ja, wat moet ik dan? Het is wel, een, uh, het is wel jaren zijn in corona tijd ja, ja, ja, dat is wel even iets, uh, iets anders uh, in dat opzicht. ja Volgens mij mag ik buiten nog wel meer dan één persoon uitnodigen. Dus we kunnen nog wel uh, zeggen... Maar een partytent drieën, uh, gaan... En dan gaan we met uh, drie in een bak koffie drinken in de tuin, uh, geloof uh, ik. Dat is wel een goed idee. Hè. Uh, nodigen we ook uh, Frits touw even uit? Misschien, uh, nou, ja, die moet nou, als morgen... die zijn eigen tuin blijft staan, dan gaat dat <laughs> nog goed, denk ik. <laughs> maar goed, uh, nee uh, Frits uh, moet morgen aantreden bij uh, Van Zomeren. Dus die kan niet komen. Dus wat dat er gaat... <laughs> uh, goed, uh, uh, ik, dan zouden we eigenlijk uh, gewoon weer uh, kunnen zeggen... Tot, tot volgende, volgende week. week. En dat gaat nog steeds goed uh, in koor. Uh, ik, uh, uh, uh, we gaan volgende week gewoon weer, weer verder. Uh, dank Marcus van Dam uh, weer voor uh, dit uh, hele verhaal. Uh, als het uh, gaat om het technische ondersteuning. Ja, ja goed, uh, hij doet natuurlijk uh, veel. Als het gaat om uh, de live kant. We sluiten af met My Girl van uh, de Mox. Een van uh, de... Dingen die voortgebracht zijn door NH-pop. En het nummer dat hij Mike Tot volgende week. Dag. all around. Searching all around. You've got a way Those lost dreams I change